De Britse olietanker die ruim twee maanden geleden aan de ketting werd gelegd door Iran is vertrokken naar internationale wateren. Het schip werd op 19 juli geënterd door Iraanse troepen in de straat van Hormuz. En kort daarvoor hadden Britse mariniers een Iraanse supertanker bij Gibraltar in beslag genomen. Dat schip is al eerder vrijgegeven. In Nieuw-Zeeland is de aftrap gegeven voor de wereldwijde klimaatstakingen van scholieren. Tienduizenden jongeren zijn in het hele land de straat opgegaan. Ze willen dat wereldleiders haast maken met de aanpak van het klimaatprobleem. Later vandaag wordt ook op andere plekken in de wereld gestaakt. In Nederland gaan scholieren eind van de ochtend de straat op. De staking eindigt in de Canadese stad Montreal... waar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg een toespraak houdt. Het weer. In de kustgebieden en het noorden wat buien. In de loop van de dag ook kans op onweer. In de rest van het land wisselen het bewolkt met hier en daar wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit weekend is het herfstachtig. Met vooral zondag veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van CFM. console Sky, it fades to the distance